René van Brakel met het NOS Journaal. In Alkmaar zitten dertig Feyenoord-hooligans vast omdat ze gisteravond laat in een café hebben gevochten. Ze liepen de kroeg binnen en begonnen volgens de politie zonder aanleiding te slaan. Vijf bezoekers raakten gewond. De groep werd uiteindelijk elders in het centrum van Alkmaar aangehouden. Uit de verhoor is gebleken dat ze bewust naar de stad waren gegaan om daar ruzie te zoeken. Waarom ze die stad hadden uitgekozen is onduidelijk, Feyenoord speelde er niet. Op de Oosterschelde is een zeiljacht met zijn mast tegen de Zeelandbrug gevaren. Door de klap brak de mast af, hij werd het schip onbestuurbaar. Aan boord waren zes kinderen en vier volwassenen, ze bleven ongedeerd. De stuurman had niet in de gaten dat het hoogwater was... en dat het plezierjacht daardoor niet onder de brug door kon. Het is onduidelijk of de Zeelandbrug ook beschadigd is. In Venetië is een drijvend paviljoen van de architectuurbiennalen in elkaar gezakt... Het paviljoen is de Kroatische bijdrage aan het evenement. Bij het binnenvragen van de haven van Venetië zakte de constructie van ongeveer 35 ton ijzerdraad in elkaar. Aan het paviljoen hebben arbeiders van de scheepswerf een maand lang dag en nacht gewerkt. Kroatië wilde zich met het bouwstel presenteren als zeevagende natie. De architectuurbiennale ging vandaag open voor publiek. De Formule 1 Grand Prix van België is gewonnen door de Brit Lewis Hamilton. Op het circuit van Spa-Francochamp nam hij met zijn overwinning in de stromende regen de eerste plaats in het algemeen klassement over van Mark Webber, die als tweede finishte. De Poolse coureur Kubica kwam als derde binnen. Drie titelkandidaten haakten voorlopig af. De Duitse Vettel ramde de Brit Jensen Butten van de baan. En in de slotfase stopte ook de Ferrari van de Spanjaard Fernando Alonso ermee. Het weer bijen met plaatselijk veel neerslag, onweer en forse windstoten. Maximaal rond 17 graden. Ook morgen nog bijen, daarna droger. Dit was. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu entertainment for you. You still keep a handle on it Even when I take something beautiful and vandal on it No more females Well how come my email's got notes on a scandal It's like Eve with the apple A priest in a chapel Overcome by the devil's tackle I'm still shackled in the battle I know I'm such a hassle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 Al Zalensvloed. Zalensvloed. Elke morgen. Elke zo Wat we Bijna zon Bijna zon Maar voor s'nachts, voor Stel dat ik er wel en jij er niet was Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo Waardoor deze titel heet. Hij heeft het meerdere keren genoemd. Ik kan het niet alleen. En een hele, hele, hele, hele goede middag bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 28 augustus 2010. Ik ben er wel, Rudy is de naam. Alleen Roy is er vandaag niet. We konden hem even bellen, maar helaas, de telefoon doet het ook niet. Dus Popse Henry gaat helaas ook niet door. Nou ja, dat is dus het slechte nieuws van nu. Uh, ja, leuk dat je luistert. We hebben verschillende dingetjes die we vandaag uh, gaan behandelen. Natuurlijk actie 555 is geweest, de geldinzamelingsactie voor uh, Pakistan. Uh, er zijn een aantal artiesten die hebben bij Giel Belen een heel mooi nummer opgenomen. Die ga ik sowieso laten luisteren. Ik heb uh, nog eentje, een plaat en zijn verhaal heet dat. Wat het is, dat later... Nou, wat ik al zei, geen Henry helaas. Telefoon doet het niet, dat kan nog wel eventjes duren. Natuurlijk uh, zal ik je wel op de hoogte houden van het shownieuws. Wat is er gebeurd, shownieuws? Dat hoor je de hele ge uitzending door. En natuurlijk lekker veel muziek. En ja, voor de rest, uh, ik vind het allemaal wel prima. Ik kijk het lekker aan en uh, ja, ik zie wel wat er gebeurt eigenlijk. Ook hebben we natuurlijk dubbel hit, dat zometeen. Maar nu eerst Bob Marley en Could You Be Loved. I'm gonna make you Howdy. Het nummer kan op stand. Tijdens het programma De Zomer voorbij vorig jaar. John Eubank was de gast. En hij heeft dus samen met de 3ye's dit liedje geschreven. Een prachtig nummer. Geloof in het leven. Twee, dezelfde nummers. Het originele liedje en in een ander jasje gestoken door een ander artiest. Dat is de definitie van de dubbelhit. En um, ja, we hebben een heel bekend geval uh, deze week. Uh, the Kings of Leon, een grote Amerikaanse uh, pop-rock band... Uh, die band bestaat uit drie boers Caleb, Jared en Nathan en zijn al sinds uh, 2000 gevormd. Hun hebben een uh, heel bekend nummer in 2008 uitgebracht. Die stond zelfs uh, op nummer 1 in de top 40 en dat nummer heet You Somebody. Nou, heb je ook nog Laura Jansen, dat is dus de tweede nummer die gaan gaat draaien. Die heeft dus hetzelfde nummer gekofferd, maar in een heel ander jasje. Nou, luister even zelf. Dit is de eerste versie Kings of Leon. En daarna Laura Jansen met haar eigen versie van Use Somebody. Deze week Laura Jansen en Kings of Lea met You Somebody. Laura Jansen is gewoon een Nederlandse artiest. Nou ja, Nederlands-Amerikaans. Ze is uh, dochter van een Amerikaanse moeder en een Nederlandse vader. En ze bezit ook beide nationaliteiten. Uh, sinds 2000 woont ze in de Verenigde Staten. Waar zij eerst in Boston aan de Berklee College of Music. Geen idee wat het is. Maar dat staat hier. Studeerde en daarna naar Nashville verhuisde. Hierna ging ze naar Los Angeles. Waar ze bij een kring van muzikanten terechtkwam. Die speelden in een hotelclub in Hollywood. Dus daar heeft ze het eigenlijk wel geleerd. En uh, ja, het is een fantastische zangeres. En uh, ja, haar album Bells. Wordt ook erg goed verkocht, en ze heeft uh, sinds deze week, volgens mij, een nieuwe single uit. Even een klein voorproefje: het nummer heet The End. Dat is niet de end. Eén moment, ik zit weer echt te, te kloten hier. Dat is ongelooflijk. Dat is hem. Komt hier. Klein stukje. Misschien draag ik, uh, draai ik hem straks nog en anders ja, gewoon uh, volgende week of zo. Het is gewoon een heel goed nummer. Nou, zoals ik al zei, Henry is er helaas niet vandaag. Nou, hij is er wel. Alleen niet in, in ons programma, want uh, ja, de telefoonlijn is kapot. Is dat wat? De telefoonlijn is gewoon kapot. Dit is al uh, ja, sinds vorige week of zo. Uh, we krijgen ook allemaal mails over hoe het wordt opgelost. Maar dat duurt nog even. Daarom uh, heb ik een paar nieuwtjes uitgezocht over de hele uitzending. Nou, ik heb er nu twee uitgezocht. Bijvoorbeeld één van Paris Hilton. Want zij is namelijk betrapt met cocaïne. Paris Hilton zit in de gevangenis wegen, vanwege cocaïnebezit. Dit heeft de politie van Las Vegas zaterdag bekendgemaakt. De politie hadden vrijdag een auto naar de kant. Uh, het voertuig werd bestuurd door een vriend van Paris Hilton. De diva-cel, zat zelf natuurlijk, natuurlijk, diva-gedrag, achterin. Agenten gingen op onderzoek uit toen ze een st sterke wietgeur roken. Paris bleek in bezit te zijn van cocaïne. Nou ja zeg. En uh, de bl blodine zit uh, momenteel in een cel in Clark County. De kans is groot dat Paris dit weekend vooral wordt vrijgelaten... en dat ze zich later moet melden bij de rechter... Altijd wat, hè, met die Parasilden. Altijd wat. En over uh, snuiven, neus, een nieuwe neus. Voor, een nieuwe neus voor Serena Williams. Ja, ja. Het gerucht gaat dat de tennisster Serena Williams een neusoperatie heeft gegaan, overgaan. Uh, Serena werd deze week gespot op een feestje in New York. De Diva droeg een opvallende jurk met luipaard Maar alle ogen waren gerit op haar neus. Op internet werd al druk gespeculeerd. Uh, of ze een neusoperatie heeft ondergaan. Of ze heeft een andere vissagisse aangenomen die misschien wel wonderen kan verrichten. Nou ja, allemaal van die non-nieuwtjes heb je natuurlijk in Kokomertijd. Hou je altijd. Zometeen straks natuurlijk meer. Steeds met de onduigd op mijn gezicht. Was ik als kind altijd op straat. Speelde graag door tot het avond en kwam thuis. Telkens weer te laat. Ja, de buurt was echt mijn leven. Soms betaalde ik de prijs, maar hoe scha Altijd die jongen van de straat Vandaag sta ik volop in het leven Geniet van alles op zijn tijd Dom het rebelse is gebleven Nee, dat raak ik van mijn leven Nooit meer kwijt. Ik heb mijn eigen weg gevonden. Zie wel wat. Is mijn leven. Zometeen in de studio Roy van Buringen. Jawel, hij komt eventjes langs. Hij komt even wat vertellen over het kunstvindstijnen in Zandvoort. Maar dat later, nu eerst toontje lager en stiekem gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om Wou lijken. Niet te onschuldig en zeker niet te dik. Ik heb zeker met je gedanst. Ik hoop dat je het lukt. We hebben ook van alles, hè. We hebben nu Dance, Sunrise IQ, featuring Star Child, Lickshot heet het nummer. En een voor Nederlandstalig. Toontje lager en stiekem gedanst. Maar waar ik ook wel zin in heb, is Rock and Roll! Tina Turner. Brian Adams, it's the Only Love. 6.9 ZFN, Zfn. Met laat me leven. En daarvoor Rock and Roll! Tina Turner, Bride Adams. En It's the Only Love. Je kent vast wel de strenge jury uh, voorzitter eigenlijk van de Amerikaanse Idols, X Factor. America, of, uh, England Got Talent. Hij heeft met alles meegedaan. Simon Cowell. Hij lag niet zo heel snel, maar ik heb nu een filmpje gezien waar hij heel erg moest lachen. Nou. Het meisje die nu zingt is ook erg lachwekkend hoor. Ze zingt uh, Duffy, een liedje van Duffy. Release me. Even een klein One, two, stukje. Three. Prachtig, toch? Wat een prachtige uithaal. Je zou het filmpje eigenlijk even moeten checken. Dat kan op knurps.nl. Knurps je ziet het filmpje vanzelf verschijnen. Ja, het is zo lachwekkend. Ook hoe ze danst. En je ziet de jury ook helemaal lachen. Tijd voor muziek. Treintje Oosthuis. Opposit En Brief van jou. Ik wou alleen maar even storen om te vragen hoe het gaat en om te praten met je. Ik kan niet bellen, want je bent niet meer hier. Dus ik probeer te bereiken met de pen en papier. Mama mist het zoveel, maar allemaal natuurlijk. Je allerlaatste feestje was dan niet bepaald gruwelijk. We janken allemaal naar als baby's. Je moet staan en ik betrap die mama af en toe nog steeds spontaan. Maar God ik doe nu weg mijn dingen. Ik werk in stress. En ik heb nu tegenwoordig ook een plekje in West. De ik doe het niet? Daarom lijkt het zo kilt. En ik ben nog vrij gezellig, Daarom lijkt het zo stil. Maar het komt shit. Kom in mijn naam maar zien. Ik voel na de mannen en kabouters van dien. Ik heb mijn hele eigen shit. Vanuit het niets gebouwd. Er zijn zoveel ik dingen die ik jou wil vertellen. En vertel. dat ik ben voor jou. Zou eigenlijk nog even willen praten? Besef het af en toe niet eens, je ja, hebt mezelf verlaten. Hoe kan je nou dat trots op zijn? als je die hier binnen in mijn keel. Als ik de woorden op papier ben, ik ben het. Maar ik ben niet zo deel. Al die vrede willen kwetsen, maar ik zeg niet zoveel. Maar in ieder geval, Bram is net als ik een zinke middelvinger in de lucht. En bijna niemand heeft begrip, maar niet je zit in de rug. Maar dat is hoe dat is ze zijn. Al die spoken al mensen, mijn karakter maar klein. Dat is lekker simpel, dat is wat ze deden bij mij. De show, ik ben niet gaan cederen, maar mijn leven is vrij. En en ik doe nu wat ik wil, net als dus jij daar gewild had Ik hoef mijn leven niet te leven als een schildpad Want ik heb alle creatieve van jou Er zijn zoveel ik dingen die ik jou kan vertellen Ik mijn vroeg van jou Ik alles, ik blijf mezelf, vergeet de wereld bij de ballen, hou ik kijk mezelf, ik liet je kijken door mijn ogen, als ik een kon, ik zou nog even met je lopen, als je gewoon op bestond. maar alles is nu veranderd, en jij bent niet hier, uh -uh. daarom roep ik nu, nog ga je bij het drinken van bier, en je weet ik heb nooit tegen bij gepast, ik was al een, bad, een beetje een in de kleuterklas, en ik haatte dat, ik haatte jou, omdat die wisten dat ik geen had, en jij gewoon dezelfde problemen had, maar ik of zoveel positiefs van jou, dus daarom bied ik, ik kiezen, in mijn excuses aan, Yeah.